Al Jazeera meldt ook dat de NAVO een mogelijke verblijfplaats van kolonel Gaddafi in Tripoli heeft gebombardeerd. Het is onduidelijk of Gaddafi daar zit. Er zijn ook geruchten dat hij naar Algerije wil vluchten. In Noorwegen is met de nationale herdenkingsplechtigheid de maand van rouw afgesloten. De herdenking in een stadion in Oslo werd bijgewoond door ruim 6000 mensen. Onder wie overlevenden en nabestaanden. Het was zonder meer een toespraak van koning Harald en muziek van de Noorse band AHA. Het voorspelde noodweer voor vanmiddag is uitgebleven, maar mogelijk kunnen zware onweersbuien vanavond lokaal tot overlast leiden. De KNMI gaf vanmiddag code oranje uit. In Gelderland en Brabant werden daarom enkele evenementen afgelast of opgeschort. Het weerinstituut waarschuwt nog altijd voor extreem weer in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Een paar honderd motorliefhebbers zijn toch naar Breda gekomen, ondanks dat de Harley-dag is afgelast... De bijeenkomst gaat niet door uit veiligheidsoverwegingen. Breda was bang dat rivaliserende motorbendes de dag zouden aangrijpen om met elkaar op de vuist te gaan. Volgens de politie is het in de binnenstad gezellig druk. Op de A7 bij Abbekerk is opnieuw een voorwerp gevonden. Dit keer een plastic geit. Een automobilist zag hem vannacht staan en haalde de nepgeit van de snelweg. De politie van Noord-Holland zoekt al maanden naar iemand die sinds begin dit jaar van alles op de A7 zet. Tussen Abbekerk en Den Oever. Zoals een plastic koe en een tv-toestel. Het weer. toenemende de kans op onweersbuien. Vooral in het zuidoosten met veel wateroverlast. Zware tot zeer zware windstoten en hagel. Morgen zonnig en overwegend droog. Bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u al BN'er? Nee?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 Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nog twee files op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. En de andere kant op ook een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. Oh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 Nou ja, ik kon een zangeres Romana en romanen, die had wel een leuke Zoet En zoet dacht met, met Romano, schoeter, dat rijnpallen. Oh ja. Maar je kent Romana ook ja. persoonlijk. Ja. Want wij dachten eigenlijk dat het liedje over Romana ging, maar... Dat was dus verkeerd. Het gaat over eigenlijk vooral om Romana de scooter, omdat ze een mooie scooter heeft. Nee, Romana is een zangeres toch, Dines? Ja, dat Rimes? weet ik, maar... Ja, de, de, de oh, Romana. zo bedoel je, ja, het gaat echt... Ja, ja, het gaat over Romana nee, met af. een mooie scooter. <laughs>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 Ja, ik, ik, ik werd door het gebeld. Ja. En dan weer door een leuwe klant En die gaan we uh, telephonen van Show News. Denk Show News gebeld. En zo kwam we in de media, dat is medean, zo'n festival. Oké, dus je gaat niet naar een professionele studio om een liedje daarvoor op te nemen en dan in die mooie brievenbus te stoppen? Ik je wel een idee. Ja, je kan het toch in ieder geval proberen, je weet nooit. Maar straks sta je daar in Europa, je liedje te zingen. Nou ja, ik heb wel een studio, dan doe ik het daar hoor. Ah, oké. Okay. Gewoon proberen, gewoon proberen, Rinus En wie weet, eh, hoor je straks wel eh, bij de grote artiesten van de wereld. Want ik heb gehoord dat er ook iets buitenlands aan zit te komen, toch? Nee, ja, ik in Amerika ik ben in... ook door, toeter, toeter, toeter met man op. De en uh, hoe weet je dat?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 Er zijn wel plannen voor mijn Oké, okay, nou vertel wat voor. Dus al die hits komen er, gaan erop staan. De Roman op de scooter. Maar zijn er ook nieuwe komen er ook nieuwe liedjes aan? Ja, daar komen we met de schrijfster om de tafel heen tussen. Oh, je moet met de schrijfster om de tafel. Oké. Okay. Ja, wat wel kan we niet gaan. Uh. En ja, je krijgt op de gekste plekken natuurlijk uh, uh, inspiraties. Dus ik ben benieuwd uh, hoe de nieuwe single eruit komt zien. Ik ben uh, benieuwd.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 Nee, ik niet hoor. Nee, oké. Okay. Helemaal mooi. Nou, Rienus, dankjewel. We gaan je nieuwe zien. We gaan Bedankt we draaien. Sorry. Bedankt voor de bel. Ja, graag gedaan. Hele fijne, een fijne avond. En snel weer uh, te spreken ja, bij een nieuw nee, liedje. Ja, ik wel even een camera -proef te worden staan. En dan uh, Ja. u mag blijven optreden. Het gaat druk worden rondom jou. Hier, hier staat met mijn vent. en weet ik wat allemaal. Zegt hij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 Dezelfde, zelf niet de Maar dat heeft niet van die stap om maat. Want die voor verder gaan. Heeft hij opgehangen? Ik denk het wel. Even wel luisteren hoor. Even Rinus. Even luisteren hoor. Doe ik nog? Oké, okay, we kunnen weer door. Lekker. even het ritme van Zandvoort hoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl zfm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 To the good, make it, hope that someone can take it. God save me, rejection, from my reflection. I want perfection. I'm praying for the rapture, cause it's stranger getting stranger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 Live uit België, inderdaad. En uh, ja, bij het grote festival in Tomorrowland, hè? Ja, te gek. Toen ja, werden een paar mensen afgezet. Dus uh, ja, in ieder geval, dat uh, je op de achtergrond nog iets kunt horen van, uh, van, de, van, de, van, de, van de muziek? Ja. Nou, het staat nog niet uit, Mouden. Nee, Kun je een voorbeeld geven van wat uh, voor artiesten daar staan? Uh, Afrojack, ja, die de DJ's staan er natuurlijk aan Dan draaien. Dus uh, ja, het is een compleet gekke huis hier. En uh, ik moet hebben gelukt, want het is hier hartstikke droog. Nou, gelukkig. Dus, uh, hier in is er de, het uh, Tropicana Festival. En uh, hier uh, we willen we weer het raam even openzetten voor je eventueel. Oh nee, alweer, alweer regen. <laughs> <laughs> ja, alweer regen. alweer, ja. alweer regen.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 maar in ieder geval waren er natuurlijk heel veel mensen bij de herdenkingsdienst voor, uh, voor, voor Johnny hè. Ja. Dus. Maar goed, nee, we gaan door zeggen ze wel eens. Dus uh, wij moeten ook verder helaas. Ja. En uh, ja, dan kom ik op een gegeven moment op Justin Bieber, want Wille uh, IJs, en dat weet je die rapper uh, Rob van Winkel, ja. die denkt niet dat uh, Justin Bieber het lang volhoudt. Oh. En dan heb ik heb op een moment ook van ja hij ik zegt, ik, ik spreek het eigen ervaring. Uh, ik heb me herinneren dat hij toen een, een hit had met de IJs, IJs baby. Ja dat was in 1989 alweer, dus we oh, een, een tijd wilde, geleden. Baby. Ja. En, uh, hij En toen een op de miljoen plaats verkocht. En hij zegt op een gegeven moment ook van ja, na, na een lange weg voor ons succesvolle plaatsen, drugsverslaving en een zelfontdaging, denkt uh, dat hij wel weet wat hij over heeft. Dus uh, ik stel dat hij het misschien nog een paar jaar volhoudt. Ja, ja. En uh, dan ben ik er weer vergeten. Ja, nou nee, we wachten ja. het af. Hij is ja, op dit maar... moment erg populair ja. en uh, laten we hopen voor hem dat het nog even doorgaat. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zullen we er wel uh, iets aan moeten komen weer hè? Ja, zeker weten dus. Uh, maar goed, wachten we wachten eens even af hoeveel, hoeveel het gaat, hè. Ja goed, dan heb ik nog iets uh, uit het buitenland van de zoon van Arnold Schwarzenegger. Die is ergens gewond geraakt bij, bij het surfen. Oké, okay. oh. Dus hij ligt momenteel met een met, met gebroken botten en een ingegrapte long op de Intensive Care in het ziekenhuis. Maar in ieder geval hartstikke ja. go goede hoop dat alles goed met hem komt. Oké. Okay. Ja, ja. Dus dat is gelukkig dan weer dat, hè, jongens. Uh, ja, goed, en dan heb ik nog iets uh, over Barbie. Want Barbie zit momenteel weer in dus uh, in ja. uh, Griekenland. Ja. En ze zegt, ik gemaakt het totaal niet. Dus, ze verloopt verlopen momenteel ontzettend erg. Ze zitten er in Heimwee en, uh, ja, dus ze eet bijna niet. Dus wat dat betreft, uh, heeft ik toch nog een beetje slecht daar. Maar er is nog oh. ernstiger nieuws, hè, over Barbie.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 is het dus iets anders dan uh, de ene bal Ja. <laughs> Goed. <laughs> uh, ja, weet je, je ook hij heet? Elliot Hendler op zoiets Ja, op? Elliot Hendler, ja. ja, klopt. Ja ja ja, precies. Goed, en dan heb ik nog, uh, nog één dingetje voor jullie, jongens. Dat is, uh, ja, het betaal van Lara Die we hebben wachten, jullie uiteraard weten. Ja. En die is, eind uh, september is die uit, uh, uitgeteld. Ja. Okay. En die werd, die werd een beetje midden in de nacht wakker van de helftige pijn wat ze had. Oh. En uh, ja, meteen het ziekenhuis. En ze waren natuurlijk ook bang voor complicaties. Ja. Maar gelukkig is het allemaal, is het allemaal meegevallen. En uh, ja, dat had waarschijnlijk te maken met een back-instabiliteit, zoals het heet. Maar, uh, dus dat was gelukkig allemaal meegevallen, jongens. Ah, oh, gelukkig. Daarom. Ja, en het laatste wat ik...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 Prima, prima. En, en uh, ja, tot volgende week dan met nog meer Showbiz nieuws. Ja, Rudy, dat wens ik jou heel veel, uh, heel, veel, heel, veel, heel veel plezier op vakantie. En uh, graag uh, ja, dat je weer terug bent. Hè. Ja, dankjewel. Oké, okay, Henry. Bedankt en tot volgende week. Tot volgende week. Tot oh, hoi. Weer. Doei.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 Radiator klonk toen al door het hele land. Door het oud Jan-Jan zijn toen in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. Het was gelieten van de kneed en die kuiper en van jouw zitten melk. De ploeg van post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En theo komen zat weer achter op de motor, de eet op het te verslaan. for my labor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 De ploeg van Post niet te verslaan, hadden we de gele trein weer aan. Het EO-Komer zat weer achter op de motor, de eindappen te verslaan. De to do the friends, tijd voor mijn leven. I'm hey. Je is hij te zien bij RTL7 het programma Tour de Jour. Doe maar, Joop, doe maar, En hij uh, doet daar zijn optreden. Hij mag één minuut zijn uh, liedje doen, maar hij krijgt wel promotie daardoor. Dries Roof, ik hoorde je, en de Tour hij staat de France. In de top 100 op nummer 10, hè? Ja, mooi, hè? Ja, ja, mooi, ja, mooi. ja, ja. ja, ja. Dit is goed. En morgen, laatste etappe in de Tour, waar de renners uh, in Parijs gaan rijden, natuurlijk. Ja, en ook de laatste hè, op. Uh...